is het aantal vuurwerksslachtoffers volgens hem wel degelijk flink gedaald de laatste jaren. KPN gaat reorganiseren om kosten te besparen... en daarbij zullen ook banen worden geschrapt, zegt het bedrijf. Hoeveel banen kan KPN nog niet zeggen? Analisten houden er rekening mee dat het kan gaan om 1500 arbeidsplaatsen. Telecombedrijf wil met de reorganisatie 350 miljoen euro besparen... onder meer door te digitaliseren en te automatiseren... Bij de vorige reorganisatieronde wilde KPN twee keer zoveel besparen als nu. Toen werden er 1500 tot 2000 banen geschrapt. De Chinese wetenschapper die wereldwijd veel kritiek kreeg... omdat hij een genetisch gemanipuleerde tweeling op de wereld zou hebben gezet... legt zijn onderzoek voorlopig stil. Op een conferentie zei hij dat er mogelijk nog wel... een andere baby met aangepast DNA aankomt. De Chinees beweert dat hij van meerdere bevruchte embryo's het DNA heeft aangepast. Bewijzen zijn er nog niet. Een CDA-raadslid in Noordwijk heeft zijn zetel afgestaan aan een jonge vrouwelijke collega... om te voorkomen dat er vijf mannen namens de partij in de raad zouden komen. De 74-jarige politicus werd vorige week bij de herindelingsverkiezingen... met voorkeurstemmen in Noordwijk gekozen... maar zegt dat vrouwen ook een kans moeten krijgen. Het weer, het is bewolkt met vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen of motregen. De temperatuur loopt op en ligt vanmiddag tussen de 5 en 11 graden.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Goedemiddag. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraakarm, arm, beroerte, alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ze zegt, Harry, hoe heet het verhaal van vanavond? En ik zei, daar in die warme Spaanse nacht... ...het verhaal van vanavond heet... ...het geheim van de lachende... ...piekelen. Ik zeg, wij hadden vroeger thuis... ...de leesmap. Zij zegt, begint het zo? Ik zeg, ja, zo begint het. Ze zegt, wat is dat een leesmap? Ze komt uit Twente, daar hebben ze geen leesmap. Ik heb er meteen een cola bij jou bijgenomen zelf. Ik denk, nou, dat gaat al lekker kon ik gaan uitleggen wat een leesmap was. Weet je wel. In de tijd dat dat verhaal speelde in Den Haag in de 50 jaren... zag die leesmap eruit als een gemarmerde kaft. Met twee stempeltjes erop in de week dat die uitkwam. En dan tien tijdschriften erin met ook allemaal zo'n stempeltje. Ook zo'n gemarmerd kaffie. En die tijdschriften kon je nieuw krijgen in de week tot ze uitkwamen. Dan was die map hartstikke duur. Maar in die tijd kon je gelukkig achterlopen. Je kon zes weken achterlopen. Zat je met kerstmis te lezen hoe Sinterklaas aankwam, maar je hoorde erbij, hè? Nou, wij woonden in Moerwijk hier, dat weten jullie wel, is een arbeidersbuurtje... waar niemand geld had, geen hond, voor de nieuwe leesmap. Wel, nee, jongen. De hele straat liep gemiddeld vier weken achter. Alleen wij, de Jekkersen, wij liepen maar drie weken achter. Nou, daar was ik trots op, wij zaten in de subtop, hoor. Ah, ja, ja, ja. Er was maar één gezin in de hele straat wat maar twee weken achterliep. En dat telde in feite eigenlijk helemaal niet. Want dat konden ze alleen maar betalen omdat ze maar één kind hadden. En dat kwam omdat zij de enige waren daar zo in die straat die niet katholiek waren. Want katholieken hadden veel meer kinderen. Zeker in die tijd, jongen. Acht was geen uitzondering. Of twaalf, zoals bij de familie Kochtenkaas. Ja, en dat katholieke gezinnen zoveel kinderen hadden... dat heeft mijn vader me toen een keer uitgelegd. Dat kwam allemaal door God. Want God was zelf namelijk ook katholiek. Nee. En die gaf zoveel mogelijk kinderen juist aan katholieke gezinnen. Logisch natuurlijk, logisch. God was wel God, maar hij was niet gek. Nee. Die hield de bal in de ploeg, logisch. Nee. Nee. Nee. In die tijd was iedereen katholiek. Tegenwoordig weet 95% van Nederland niet meer wat Pinkster is. Dat feest met die eieren, weet je wel? Dat feest. Maar nou goed, het feit dat wij maar twee kinderen hadden dames en heren, had niks te maken met het feit dat wij niet katholiek genoeg waren, maar dat had volgens mijn broer te maken met mijn vader. Die smeerde elke avond groene zeep op het dak en een gele de ooievaar uit. Maar ja. nou goed, eens in de week kwam bij ons de man van de leesmap. En we vergaten die klootzak altijd, altijd. In die tijd kwam iedereen elke dag, weet je nog, de bakker en de melkboer, hij kwam eens in de week op een onmogelijk tijdstip. Die werd er werd bij ons in Den Haag gebeld. TERING! En dan zei mijn moeder: God, Fried van Bouillon. En dat was voor ons het teken dat de man van de leesmap er was. Dan moesten wij met de hele familie in dat driekamerfletje al die tijdschriften bij elkaar gaan leggen, harken met z'n zitten. Dat is nog steeds zo, hoor ik. Ja, ja. En ik was toen in die tijd, ben ik altijd gebleven hoor, de jongste, ik was de jongste. En dan ben je altijd de lul, hè? dat weet jullie wel, dan ben je de lul. Hè? werd ik alvast met de eerste zes naar de voordeur gestuurd, zeg ik. Dan kwam ik eraan en zei ik... Alsjeblieft, Godfried. Ik heb jaren geloofd dat die kloot zou Godfried heet. En dan kwam mijn moeder met de laatste vier tijdschriften en de portemonnee om het te betalen. En dan werd die map door die godvriend gecontroleerd op zijn haarsen. Je kent dat wel. Zei hij van uh, Seffe even mevrouw Jekkers of deze week alles daarbij zit. De Urbkerk, hebben, zit erbij. De Donald Duck, geknipt en geschoren, die hebben we ook. Nou, even kijken. De Eva, de Libelle, de magriet, de Katholieke Illustratie, de Panorama en de Lachende Piccolo. Bedankt mevrouw Jekkers tot de volgende week. De Lachende Piccolo? Zeg, zeg ik tegen mijn moeder. De Lachende Piccolo. hij... Wie is in godsnaam de Lachende Piccolo? En mijn moeder, dat had ik nog nooit gezien, die begon te blozen. Zo. <lacht> en opeens zei ze opgelucht, dat ben jij. Jij bent mijn leuke, kleine, lieve, lachende piekelo. En ik zei, hm. Ik zeg, weet u dat zeker? En mijn moeder, dat had ik nog nooit meegemaakt, werd opeens kribbig. Ze zegt, ja, dat weet ik zeker. Hier bij de Donald Duck, ga lezen naar de kop dicht. Ik ging de Donald Duck als een idioot lezen. Dat moest snel. Ik moest hem uit hebben en verstopt voordat mijn oudere broer Paal thuis kwam. En dan tegen hem zeggen, Paal, de Donald Duck zat er deze week niet bij. Nee. Want als hij die Donald Duck vult, die was ouder dan ik en zogenaamd intelligenter, dan zat hij de hele middag dat hele ding van voor tot achter te lezen en te lezen en te lezen en te lezen. En dan zat ik me maar te vervelen en te vervelen en te vervelen en te vervelen. Dan dacht ik vaak, verdomme ik, waar toch dat we katholiken waren, hoor. Nog een broertje of zusje bij hadden. Weet je ik heb er ook werk van gemaakt. Op een dag ben ik naar mijn vader gegaan. Ik zei: Papa, mogen we er een broer bij of zusje? Toen Ze zei mijn vader: Rot op, Harry, dat ken niet. <lacht> ik zei: Dat is dan niet katholiek? <lacht> Joh, Dat valt er allemaal wel mee, zei mijn vader toen. Die zei: Zo katholiek is God toch ook niet met die ene zoon van hem. zo kom je zo af en toe wel eens van die leuke verrassende dingen tegen zoals dit. De waarheid raakt iedereen, oftewel truth hits everybody. Wat onbekender werkje van de uh, police, sting en makkers. Ja. Hey, uh, het is woensdag, hè? En woensdag is natuurlijk ook nog een beetje onze cultuurdag. Ja, ja, ja, maar, ja. Ja, ja. Vandaag de schone taak uh, onze rom te vervangen. Ja. En, uh, dus ik heb wat, uh, wat, wat zitten graaien ja. in, uh, in de cultuuragenda. Nou, dat is uh, prachtig. Ik ben benieuwd. Ja? Kan hij los? Hij kan los. Aanstaande vrijdag, 30 november. Theater De Luifel in Heemstede. Lennet van Dongen houdt daar haar try-out van haar nieuwe show... De Paradijskleier. Zit je tussen droom en werkelijkheid gevangen... uitgeput op de bank en weet je het ook allemaal even niet meer... In de Paradijskleier zal Lennet van Dongen op een hilarische wijze... jouw dromen fileren en je weer verliefd laten worden op je eigen werkelijkheid. Saai is het nieuwe spannend en vandaag is mijn lievelingsdag. Deze credo zijn allemaal te horen in Paradijskleier... Theater de Luivel, Heemstede, vrijdag, aanvang kwart over acht. En de prijs is 19,50 en mensen met een cultureel jongerenpaspoort... 1850. Wij zijn nog steeds in Heemstede als wij naar de Oude Kerk gaan. Zondag 2 december is smiddags om drie uur... Frank Bonarius en Mariana Isman. Lecture recital rondom de piano. Frank Bonarius vertelt ons in dit lecture recital alles... over de ontwikkeling van de piano. Voorzien van prachtig illustrerende muziek... ...vertolkt door de pianiste Marianne Isman. Frank werkt sinds 1984 bij de firma Andriessen... ...en heeft na het overlijden van Frans Willem Andriessen... ...samen met zijn vrouw Gemma het bedrijf voortgezet. In de Oude Kerk staat een prachtige door de firma Andriessen gerestaureerde... ...Steinweefleugel en Marianne Isman... ...die werd geboren in Moldavië en op haar 18e naar Amsterdam verhuisde... ...is in 2002 met een onderscheiding afgestudeerd aan het Amsterdamse conservatorium. Sinds 2010 geeft ze onder meer pianoles... aan de prestigieuze Jehudi Menuhin School in Engeland. En zij zal dus uh, de muzikale uh, omlijsting doen... van de lecture recital, gegeven door Frank Bonarius. De voorstelling is onderdeel van de serie Muziek Plus... En u kunt de kaarten bestellen. Dan betaalt u geen 56, euh, pardon, 76 euro voor de hele serie, maar 55. En als u naar deze enige voorstelling gaat, is het 13,75. U kunt ook naar Beverwijk. En dat is dan donderdag 29 november... om kwart over acht in de grote zaal van het Kennemer Theater. Dat is weer een absoluut feest met het groot niet te vermijden. Vroeger riep je daarachteraan het groot niet te vermijden dansorkest. Maar tegenwoordig roepen we het groot niet te ver vermijden. Want we kennen het, het staat al ruim 30 jaar lang garant voor een avond ademloos luisteren en ongecompliceerd lachen. In de. In Inevitables brengen de vijf multi-instrumentalisten... een bliksembezoek aan de muzikale uithoeken van de wereld. Met indrukwekkend vakmanschap om vervolgens weer op de hak te nemen... met onaanvolgbare persiflages. Het is dus in het Kennemer Theater aanstaande donderdag om kwart over acht... en de prijzen zijn vanaf 21 euro... Ik ga nog even door, want die donderdag, de 29ste... kunt u ook naar dat Kennemer Theater, naar de Kleine Zaal. Daar begint namelijk om half negen de Partisanen, een try-out. Het leven aan zich. Lachwekkende sketches over het leven aan zich. De Partisanen houden niet van beloftes. Nou, ze maken er dan nog eentje. Het leven aan zich zal niet gaan over hoe het is vader te worden. Dat is alvast een geruststelling voor velen... Wel gaan ze er alles aan doen om u te verbazen, te verwarren... en hard te laten lachen op partizaanse wijze. En dat betekent in een hoog tempo een lachwekkende sketchshow. Dit schreef het NRC Handelsblad over welkom in Partizanië. Maar aanstaande donderdag dus in de kleine zaal van het Kennen met Theater... het leven aan zich van de partizanen aanvang half negen... en de prijzen vanaf 14.50. Tot zover het culturele rondje. Nou, het is weer prachtig. Achter is weer zoveel te doen. Het was echt te uh, grabbelen. Het was weer grabbelen. Grabbelen als in een grabbelton. Zo is dat. Nou, oké, okay, dan gaan we weer het plaatje draaien, Bip. Ik vind het goed. En dan gaan we straks even het artiestje in het licht doen die jij nog had. Ja, ik heb er ook nog één gevonden. Ja? Nou, doen we doen eerst deze even. Dus daarom, Bob, en The shape, I'm in. Afgelopen vrijdag was hij nog in het patronaat. rijden rij voor de deur. My deep. I, when I'm I smash the mirror. More than twice. I have no problem telling lies. a bird when I was eight. I have a I don't know. With broken wings, it would not eat. I patched it up and took it home. I would not leave that bird alone. I opened up the windows wide until one day it flew out. Afgelopen, uh, afgelopen uh, vrijdag uh, gaf hij een concert in het patronaat in, uh, in Haarlem. <laughs> en ik liep zo wat de verkeerde deur in. Ik moest daar naar kayak En dan stond ik in de rij van Douwebop. Ik denk dat gaat niet goed. <laughs> um, even opschuiven, deurtje. Niet als je naar kayak wil. Mee, nee, dier, nee, als je naar kayak wil, ga je niet naar Douwebop. Hoewel ik die jongen erg goed vind hoor. Laten we er even niet, uh, over, geen misverstanden over bestaan. Goed, Eibep, je hebt nog wat cultuur, ja, dus laat horen, dat... laat horen, laat horen. Ik zit nog steeds in het Kennen met Theater op het no. Kerkplein in Beverwijk. Want Zo. daar is vrijdag 30 november om kwart over acht Erik van Muiswinkel. Erik van Muiswinkel zegt daar, vertelt daarover de oplossing. Enerverende, hilarische verhalen en drie imitaties in dienst van het verhaal. Erik van Muiswinkel komt naar Beverwijk met de oplossing... en daarin probeert hij ramen en deuren van zijn leven open te gooien. Honderd minuten lang is hij afwisselend. Vader, kleuter, ouwe lul, ik citeer, alfaman, betadromer, meester... en discipel in een stroom van enerverende en hilarische verhalen. Dus komt alle naar het instituut waar Erik al sinds 1985 liefdevol wordt opgevangen. Het theater, het Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk. De prijzen voor deze zijn vanaf 1850. En over het Kennemer Theater moet nog wel gezegd worden dat alle genoemde prijzen inclusief een pauzedrankje en de garderobe zijn. Ook in dat Kennemer Theater kunt u die vrijdag 30 november naar de Kleine Zaal. Grote zaal dus, Erik van Muiswinkl, kleine zaal, Leonie Meijer en band vanaf half negen. Leonie Meijer maakte een muzikale roadtrip met pakkende anekdotes. De singer-songwriter Leonie Meijer maakte door het zuiden van de Verenigde Staten... de thuisbasis van de blues, de country en veel van haar muzikale helden... Een rondreis met liedjes en verhalen voert ze de luisteraars mee naar kleine muziekcafés in New Orleans en Memphis en in de blues in haar eigen ziel. Hier zijn de prijzen 17,50 vanaf en nogmaals inclusief pauzedrankje en garderobe. Zaterdag 1 december is ook in dat Kennemer Theater Kerkplein 1 Beverwijk en dan weer in de kleine zaal Ryan Panday. Hij wordt genoemd een fenomeen. Scherp, muzikaal verrassend, persoonlijk en innemend. Hij vindt zichzelf zeker geen fenomeen. En toch is Ryan Panday momenteel... een van de meest gewilde namen in de cabaretwereld. In zijn vierde show dringt hij door tot de kern... en beschrijft de dingen zoals ze zijn. En dat volgens de recensent wel op fenomenaal wijze. Aan Ryan Panday, kleine zaal, vanaf half negen... Zaterdag 1 december. Ja, Prijzen, nee, ja, ja, ja nee, ga Prijzen 750, vanaf zeg ik steeds, he, vanaf. Ik wou even zeggen, gelijk even een aanvulling erop. Als ja. je dan, dan toch naar het Theater gaat, eh, dan moet je even de trap oplopen. Want daarboven is een uh, tentoonstellingsruimte. Ja. En uh, daar hangt op dit moment een mooie expositie van ex-bintang-gitarist uh, uh, Artie Kraaienveld. Dat is heel leuk om te zien. Uh, die, uh, ja, dat zijn prachtige uh, kunstwerken. Die, uh, ook in de grote kerk is uh, werk van hem te zien. Jo. En in het Kennenbaar Theater van uh, Beverwijk. Dus als je daar dan toch bent, loop even naar boven. Dan kun je daar ook nog even van mooie kunst genieten. Nou. Zo. Hoe mooi kan je het hebben in het leven? Hoe mooi kan je het hebben? Ja. Ik ga straks nog een, een, een, een, een serietje cultuur geven. Dat is heel goed. Maar we gaan eerst even luisteren nog naar Boudewijn de van zijn nieuwe album, even weg. Het liedje Dialogen. Ik zei, wat moet ik nou met jou? Hij zei, je klinkt nogal gegriefd. Ik zei, want jij neemt wel mevrouw. Hij zei, ja, want ik ben verliefd. Ik zei, bedacht je dan van mij? Hij zei, ik heb geen flauw idee. Ik zei, ik laat haar altijd vrij. Hij zei, daarom neem ik haar dus mee. Eén is zegt half, oh, de ander zegt heel, dialogen. Eén is te weinig, de drie is te veel. Hij zegt, wat is er aan de hand? Zij zegt, dat heb ik je net gezegd. Hij zegt, schat, waar is de klant? Zij zegt, waar je hem hebt neergelegd? Hij zegt dat hemd is niet te nauw, zij zegt dat je dat nou zelf niet ziet. Hij zegt maar schat, ik hou van jou, zij zegt ik ook alleen nu even niet. Dialo, ik zeg dit en jij zegt dat. Dialo, ik zeg dit en jij zegt zwart. De ene zegt half, de ander zegt heel. Dialoog. Eén is te weinig, de drie is te veel. Dialoog. Jongen zegt, hallo, mijn naam is Jonne. Meisje zegt, ik versta je niet goed. Jongen zegt, volgens mij zijn ze al begonnen. Meisje zegt, ik versta je niet goed. Jongen zegt, toen ik je hier zag staan. Zo meisje zegt, wat was die laatste zin? Jongen denkt, ik vind het wel lekker gaan. Zo meisje denkt, waar blijft in godsnaam Jij zegt zwart. Een uh, nieuwe album, dat heet Even Weg. Dat hij in zijn geheel opnam met de Dutch Eagles. Dus het is, ja, het is wel een hele mooie combinatie. Er staan weer, nou ja, daar zijn we van hem gewend... prachtige liedjes op. En dit was er een van. Dialogen. Texans namen van Boudewijn zelf. De muziek ook. Uh, alleen met bijdrage van de Dutch Eagles. En ik weet niet of u die band wel eens gezien heeft... maar die zijn zo verschrikkelijk goed... Dat uh, die bijna het origineel, de Eagles, overtreffen. Heerlijk. Dutch Eagles dus samen met Boudewijn de Groot. Album Even Weg. En Bepp is niet Even Weg. Nee. Be nee, want jij moet het nieuws gaan voorlezen. Ja. Niet Even Weg, hè? Nee. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Bepp Zwerus. Een fietster is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Overveen. Even voor twee uur ging de vrouw op haar fiets onderuit op de Julianalaan. ter hoogte van de Prins Hendriklaan. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval plaats kon vinden. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. In Zandvoort is in de nacht van dinsdag op woensdag een internationaal. Uh, gesignaleerde crimineel opgepakt. Het was een 41-jarige Roemeen die de aandacht van de politie trok... door zijn rijgedrag. De man bleek een straf van bijna zes jaar uit te moeten zitten... in zijn thans, uh, thuisland. Nadat de agenten de bestuurder uithielden, werd duidelijk... dat de man dus internationaal gesignaleerd stond. En hij is daarna overgebracht naar een cel in Haarlem... waar hij spoedig zal worden uitgeleverd aan de politie in Roemenië. Het moet veiliger worden in het uitgaansleven in Zandvoort... nu burgemeester Niek Meijer maandag... samen met leden van het Centrum Overleg Zandvoort... en Robert Hartog, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland... het eerste bordje Veilig in Zandvoort... Uh, heeft opgehangen bij het wapen van Bloemendaal. Op dat bordje staan de huisregels... Met deze nieuwe huisregels moet de veiligheid voor de horeca-medewerker en de gasten verder verbeteren. Ook in andere horecazaken in Zandvoort zullen op korte termijn de nieuwe huisregels worden opgehangen. Het initiatief komt voort uit het Centrum Overleg Zandvoort. In dit overleg is afgesproken om de huisregels van de horeca aan te scherpen. Dit komt onder meer voort uit de sterkere aanwezigheid van outlaw motor gangs, zoals ze worden genoemd. En voetbalsupporters in de horeca in Nederland en het risico dat dat met zich mee kan brengen. In die nieuwe regels zijn ook de zogenaamde kledingopties opgenomen, zodat horecaondernemers bezoekers kunnen weren... als deze bepaalde kenmerkende kleding aan hebben. Meer informatie en een overzicht van die regels in de regio Zandvoort vindt u op nl zandvoort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 Het blijft deze woensdag bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De temperatuur stijgt aanvankelijk na een graad of 7, maar later vanmiddag en vanavond loopt het kwik verder op, naar ongeveer 10 graden. De wind waait uit het zuidoosten, is matig over land en vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht is het bewolkt en de komende nacht gaat het weer regenen. De temperatuur wordt dan niet lager dan een graad of 8, 9 na de komende dagen is het wisselvallig. En na morgen en vrijdag zal ook geregeld de zon schijnen op een enkele bui na. Zondag wordt echter een kletsnatte dag met geruime tijd regen, Maar de temperatuur ligt dan tussen de 9 en de 11 graden. Tot zover de weersverwachting van Rico Schreuder. Dat was het weer. See Ja, ja, jij kunt niet zonder auto's. Ik kan niet zonder auto's. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou ja, het is toch geen schande? Nee, nee, nee. Er zijn grotere schandes in het leven. Ja. <laughs> dat bedoel ik nou? Oh, ja, dat bedoel ik. Er zijn grotere schandes in het leven. Dus, uh, oh, ja. Uh, yeah. yeah. A lover's question. Oftewel, een uh, vraag van verliefden. zou ik maar zeggen. Toch? Zo so is het. Ja. Yeah. Wat is die vraag eigenlijk? <laughs> Liefde hebben altijd vragen. Uh, uh, is dat Volgens zo... mij is de eerste: is het wel wederzijds? Ja, ja. Dat... Is hij of zij wil te vertrouwen? Ja, dat... ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dat, dat soort dingen dus allemaal. Ja, dat zijn lovers' questions. Ja, dat zijn lovers' questions. Ja, ja, ja. Vindt hij me wel leuk? Ja, uh, Voldoe uh, ik wel? Is het wel waar? Ja, En zit allemaal. Maar <laughs> <laughs> blij ik toch geen last van heb. Verschrikkelijk. Maar goed, um, uh, uh, even kijken, wat hadden we nou? Uh, kijken, hoor. Ja. Mijn vriendin zei tegen mij... Nee! had ik je. Ja, schat, man. helemaal niet. Uh, ik doe het weer even fout. Ik moet het zo doen. Zo. Dit moet ik doen. Ja, want jij zou nog wat cultuur doen. Ik ga nog wat cultuur doen. Gewoon even voor de mooiigheid. Hè? Komt u maar. Want in de toneelschuur van Haarlem is aanstaande vrijdag 30 november de première van... Uh, struikelend op zoek naar een Zweedse drama. Toneelgroep Co. werkt aan Dal in de Mist. Dat is een nog maar pas ontdekt stuk over liefde, afgunst en pijn. van de uh, Zweedse schrijver August Strindberg. Alles wat de gemeenschap de afgelopen jaren op de planken bracht. werd met minstens vier sterren ontvangen. Dus is het uitkijken naar Strindberg en het Dal dat aansluit bij veel geprezen voorstellingen als stand-up, lie-down en de Shakespeare Club. Opnieuw zijn de schrijver Rob de Graaf en regisseur Roy Peters partners in crime. Op het toneel zullen persoonlijke en professionele spanningen hoog oplopen... want de regisseur werkt te graag en te letterlijk. Als een fysiek theatermaker, de mannelijke gastacteur is niet hetero genoeg voor zijn rol... En de regieassistent is opzichtig bereid om alles te doen voor zijn toneelcarrière. Waar, uh, haar bedoel ik, waarvan zij droomt. Dus toneel en werkelijkheid raken hopeloos verstrikt. En dat is allemaal te zien in de toneelschuur van Haarden, waarvan de première is aanstaande vrijdag 30 november. De aanvang is 8 uur, dacht ik. Maar dat heb ik hier even weggeveegd. Uh, de prijs is normaal 18,50, maar mensen met culturele jongerenpaspoort of studenten mogen voor 14,50 gaan kijken. Naar Monique Kuipers, Dick van Duin, Henk Tuinstra en Tessa Jong-Poering en Barnaby Luke Savage. Ook die vrijdag 30 november en ook in de toneelschuur. En zaterdag 1 december en dan aanvang half negen wordt de liefdesverklaring publiekumsbeschimpfung gehouden. Met Maurien Thewe, Kast Enklaar, Marien Jongewaard en René van het Hof. Dat zijn vier doorgewinterde acteurs en mimespelers. En zij vertegenwoordigen vele decennia en ervaring in de Nederlandse theaters. Na een lange relatie met het publiek maken zij de balans op. Jarenlang keken wij naar hen en nu kijken zij terug. Het begon allemaal met de beroemde Publikumsbeschimpfung uit 1968, waarin mee toneelschrijver. Peter Handke het in zijn ogen intellectuele publiek... de huid vol schonk, schold. In 2014 adopteerde toneelschrijver Magna van Berg... en theatermaker choreograaf Nicole Beutler het stuk... en draaide het 180 graden om. Met zes jongeren brachten ze de liefdesverklaring... een hartverwarmende dankbetuiging aan het publiek... en die voorstelling kreeg laaiend enthousiaste reacties... De liefdesverklaring voor altijd is het vervolg hierop. Het is doorleefder, rauwer en eerlijker... want zoals in elke lange relatie komt liefde niet zonder strijd. De voorstelling is onverbloemde ode aan de toeschouwer... aan het wederzijdse vertrouwen. De prijzen zijn 21 euro... en mensen met een cultureel jongerenpaspoort en studenten kunnen... voor 17 euro terecht in de toneelschuur... vrijdag en zaterdag aanvang 20 uur 30. Ook in de toneelschuur is dinsdag 4 december en wel om half negen in de benedenzaal de poëtische dansvertelling rondom de dood. Hoe reageren we op de dood van een dierbare en hoe herdefiniëert een groep zich als er nu een speler ontbreekt? Na de nationale en internationale succestournee in 2013 komt Quiet Discontinuous terug in het jaar 2018. Vier dansers, afwisselend partnerwerk, spannende solo's... begeleid door een eindeloze stroom van transopwekkende soundscapes. Jasper Luik weet met zijn precieze en pijnlijk scherpe choreografie... zijn fascinatie voor levensloosheid te vangen in een pas de trois van rouw. Hoe reageert wij op de dood van een dierbare... en hoe herdefiniëert de groep zich als er een speler ontbreekt? Dat wordt gedanst... En er is over gezegd: het is onmogelijk. Steeds opnieuw klinkt die ene keerzang. Het is een stil dansrequiem van een even simpele schoonheid. Concept en choreografie dus: Jasper van Luik. En deze prijzen zijn 19,50. Maar voor mensen met een cultureel jongerenpaspoort of studenten: 15,50. Zie dit dinsdag 4 december in de benedenzaal van de Toneelschuur. Dat was dan het culturele rondje. Nou, mooi, dankjewel. Ja. Toneel, dans, cabaret. Ach, er is zoveel te doen. Er is veel genoeg. Er is genoeg te doen, in ieder geval. genoeg je hoeft te je, doen. Je hoeft je niet te vervelen. Nee, dat hoeft Toch? We niet. Nee, nee, nee, nee precies. Dat nee, nee. doen we ook niet. We gaan gewoon door. We gaan door. Oké, okay, we gaan verder met lekkere muziek. Tot zo. Del Shannon. Hoe oud kan het zijn? Eh. Uh. Lekker oudje van uh, Del Shannon uit de vijftiger jaren, 50 jaren. Nummer dat heette uh, Runaway. En dat herkent u natuurlijk. Dit is ook zo'n oude. Een paar van die oude dingen nog even. Moet even kunnen, hè? Ja, moet even kunnen. Toch? Het zijn de zombies. Het zijn ook van die tijdloze. Ja, time of the season. Time of the season. When love runs high. In this time, give it to me easy.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 Bloodstone samen met uh, Rod Argent op Hamilton Hall. En het blijft een lekker liedje. De zombies met time of the season. Dus, dus uh, drukte van belang hier in de, in de studio. Niet geloof het voor een hele complete bioscoop wordt er neergezet. We, weet jij nou welke film ze gaan draaien? Wim? Ik heb geen idee, maar het lijkt behoorlijk af, hè? Ja. Zo, nee. Zo. So, uh, ik denk dat het. Uh, ja. Nee. Ah, het is een maand van verrassingen. Het is een presentatie van onze nieuwe digitale kabelkrant, Oftewel, eh, tekst tv. Geweldig. kunt u binnenkort van genieten. Op uw kanaal 40 in, uh, op uw televisie. Dit zijn de birds. De Birds waren dat. Halverwege de 60 jaar. Oorspronkelijk liedje is trouwens van Pete Seeger. Wist je dat? Nee. Nou. <laughs> ja, de Birds die deden veel van dat Veel werk van Bob Dylan, maar ook van Pete Seeger onder andere. Een van de Amerikaanse protestzangers. Eh, onder andere het liedje We Shall Overcome is van hem, hè? van Pete Seeger. Dus het is geen kleine jongen, dat zou ik nee, maar zeggen. Nee, nee. Hé, hey, van oud gaan we nog eventjes naar nieuw, hè. Dit is Chef Special. En het heet Into the Future. Yo, time flies, you buzz around me. Rain clouds, you know they found me. Thunder sound in underground. Oh, I just wanna hide away.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 Dat dus is in, uh, in Haarlem een hele beroemde hamburger, hè? Van Chef. Ja. Chef Special dus, met hun nieuwe plaat. En dat noemen we de Into the Future. En daarmee zijn wij tevens gekomen aan het einde the van onze uitzending. helaas. Wij gaan er weer vandoor. Het is... Uh, van belang hier zometeen de presentatie van onze nieuwe tekst-TV. Dat schijnt heel erg mooi te worden. Dus, binnenkort kunt u dat allemaal meemaken op uw tv. Als u kijkt naar kanaal 40 bij Ziggo, dan ga je dat allemaal zien. Wat heel spectaculair en mooi. En interessant. Dat ook nog. Hey Beb bedankt voor het invallen. Zeer graag gedaan. En uh, wij zien elkaar maandag, Ruud. Wij spreken elkaar maandag weer voor de volgende uitzending van Zandvoortlust. Morgen zijn uh, Roy en Dolly hier. Nou, het oh. zal wel weer een leuke chaos worden. Yeah, yeah. Maar dat mag allemaal. Yeah. Ja, als het maar leuk is, dan gaat het om. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot maandag. Ja, tot dat maandag. maandag. Ja. Ja, gewoon, tot, tot maandag. Ja, tot <laughs> maandag.